5 uur. Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je nog een prikafspraak moet maken, krijg je geen Janssen-vaccin. Iedereen die is geboren in 1982 of later... krijgt Pfizer of Moderna, zegt demissionair minister De Jonge. Dat was een advies van de Gezondheidsraad. Het heeft te maken met de zeldzame bijwerkingen van het vaccin. Als het goed is, levert het geen vertraging op voor het vaccineren... legt verslaggever Francine Intima uit. Nou, de Gezondheidsraad zegt dat het qua tempo eigenlijk niet heel veel verschil zal maken... Zij verwacht een vertraging van één week. En zij zeggen dat het eigenlijk qua bescherming juist voordelen zal opbieden, opleveren... omdat jongeren dan uh, een vaccin krijgen wat een hogere bescherming oplevert. Mensen die al een afspraak hebben en Janssen krijgen... mogen een ander vaccin kiezen. Het ziet er goed uit in de ziekenhuizen, zegt Ernst Kuipers... die de situatie daar in de gaten houdt. En dat komt door het mooie weer en het prikken. Dat vaccineren is heel rap verder doorgegaan. En ondertussen krijgen we het seizoenstefect erbij... en zien we een vergelijkbare daling... als wat we ook vorig jaar aan het eind van de eerste golf zagen. Er liggen minder dan 1200 coronapatiënten in het ziekenhuis. 420 van hen liggen op de IC. Het laagste aantal in meer dan een half jaar tijd. Iemand die RIVM-baas Jaap van Dissel bedreigde moet vier maanden de cel in. Hij noemde de RIVM-baas een kindermoordenaar en zei dat hij klaar stond om hem te begraven. De man probeerde zich nog te verdedigen door te zeggen dat hij een cabaretier is die speelt met woorden, maar daar ging de rechter niet in mee. Sporters die volgende maand naar de Spelen gaan hebben tot die tijd nog wat te lezen. Vanochtend viel er een dik boekwerk op de mat van 60 pagina's aan alle regels waar ze zich aan moeten houden. Alle Nederlandse sporters krijgen voordat ze gaan een coronaprik. Ook de hockeyvrouwen. Ik weet wel op het moment dat we ja, daarheen gaan. Je hoeft maar één positieve test te hebben. Je wordt dagelijks getest. Ja, daar gaat je Olympische Spelen. Dus voor ons is het gewoon niet waard om het risico te nemen en je niet te laten vaccineren. De Olympische Spelen beginnen over zeven weken op 21 juli. Het weer nog, het is warm. Vanavond kan er in het zuiden van Limburg een buitje vallen. Morgen wordt het 23 tot 26 graden, maar het wordt drukkend warm. En er is kans op stevige regen of een onweersbui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude is de vertraging een kwartier. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn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 6.9 Maar sei? tu, ma niet tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente, io che non sarò mai un Dio.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 Nessuno mai het insegnato, vivere, non si può vivere senza passato, vivere, è bello anche se non l'hai chiesto mai, una canzone ci sarà, sempre qualcuno che la qualcuno te.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 we beginnen als we niet meer kunnen winnen. We zijn de melodie vergeten die wij ooit samen spreken. Nu lopen onze levens langs elkaar. Zijn dit de allerlaatste meter, Of wordt het ooit weer beter? We zeggen nooit meer schattingsie en graag. Nee, we lachen niet meer als doel. Houden niet meer als doen, zijn we dan toch niet die eeuw? op doen.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 We don't wanna be at. Turn to talk, but we can't hear ourselves. Picture this: I'd rather kiss 'em right back, back. But all these people all around cramp up with anxiety. But I'm sure this where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy, 'cause I really don't mind. Can you make it better like that?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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het opschalen van de reguliere zorg gaat sneller dan verwacht. Dat zei Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat zei hij zojuist tijdens een persconferentie en dat was voorlopig de laatste. Afgelopen week lagen er voor het eerst in lange tijd meer non-covid dan covid-patiënten in een ziekenhuis. Ook de wereldeconomie lijkt sneller te herstellen dan gedacht. heeft president van de Nederlandse bank Knot gezegd. Ook zei hij dat na het derde kwartaal de coronasteun weer moet worden afgebouwd. En een man uit Den Haag is veroordeeld tot vier maanden cel... wegens het bedreigen van RIVM-directeur Jaap van Dissel, onder meer op Facebook. Hij had nog een aantal voorwaardelijke gevangenisstraffen openstaan... vanwege het bedreigen van andere publieke personen. Het weer vandaag droog, morgen 23 tot 26 graden en dan kans op regen en onweersbuien in het binnenland. And I'll pick you, oh, oh.